Gemeente, we gaan de heren bidden om de opening van zijn woord en de leiding van zijn heilige geest. En wij doen ook tegelijkertijd onze voorbeden voor onze zieken, meneer Meuleman, die nog steeds in Zwolle in de Wezenlanden verblijft. Voor meneer Van den Berg, Ridderstraat 23, die in het Sophia ziekenhuis van Zwolle is opgenomen. En tevens ook voor zijn vrouw die opgenomen en verzorgd wordt in Kampen in een zorgcentrum. Wij danken de heren met de heer Bakker van de Straat 9... die mocht het ziekenhuis weer verlaten en is weer thuis. Bidden ook voor meneer Kroes... die opgenomen moest worden in de Hazelaar. Laten wij samen bidden met elkaar. Heren, onze God, mooier kon het haast niet... Zo straks, voordat de dienst begon. Dat we hier in de kerk en ook in de consistorie mochten zingen. Die bekende versen gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilighof. En dan ook die belijdenis Want ja, zo is het. U bent goedertieren. En uw goedheid eindigt nimmer meer. En uw trouw en waarheid houdt haar kracht. Dan zijn we ook deze morgen met z'n allen getuigen van. Dat we hier... in de kerk mogen zijn als gemeente... maar ook met zoveel familieleden... en, en gasten en misschien ook wel... vreemdelingen. Thuis ook verbonden door... middel van de kerkradio die... met ons zich verbonden... weten. En zo samen voor uw heilig aangezicht in dit... heilige hof. Om uw grote naam te danken. Naar u te wijzen... U te erkennen, uw naam te beleiden. Dat we hier mogen zijn, zitten en staan voor uw heilig aangezicht. En dat de bodem genade heet. Doe ons dat laatste alstublieft verstaan. Dat wij als gemeente naar uw naam genoemd niet beter zijn dan al die andere mensen en misschien ook wel jongeren die de nieuwe week en zingend en swingend zijn ingegaan. Niet beter. Hoewel we wel beter mogen doen... door ons te voegen bij en onder uw woord. En dan beleiden wij met Psalm 73... Ja, waarlijk, God is Israël en ook ons goed. Nee, heren, niet dat wij rein zijn van gemoed. Want ook in de achterliggende week... Dan zijn we niet geweest die we moeten zijn. Als het gaat om de vraag om een volkomen liefde bij u op tafel te leggen die gij van ons vraagt. Daarom zien we ook vanmorgen voordat wij deze eredienst vervolgen op hem. De reine uitnemendheid Die daarvoor juist gekomen is. Om ons een rein hart te scheppen. Voor het eerst of opnieuw. Wij bidden heren. Bedek ons met zijn kostbare bloed. En dat, dat we daar ook aan zullen denken als straks tot viermaal toe het teken en zegel verbonden wordt aan vier kleine kinderhoofdjes. Dat water dat aan de ene kant ziet en aanwijst onze onreinheid en tegelijkertijd wijst dat we daardoor gewassen moeten worden... door het bloed van de Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden... om de opening van uw woord. Wij bidden om de leiding van uw heilige geest... om zicht en licht... in het verstaan van de schriften. En tegelijkertijd... bidden we ook... en danken we ook... dat dat woord ook zichtbaar is vanmorgen... in, in de heilige doop. En dat hier ook... Vier ouders mogen staan met hun kinderen voor het eerst of weer opnieuw om dat te ontvangen. In het openbaar het verbond betekent en verzegelt. Geef ze dan onder de leiding van uw geest wat ze nodig hebben. opdat ze in geloof hun ja woord mogen geven en nazeggen wat u ze voorzegt. Gedenk ze met hun kinderen. En we danken u dat u tot op dit ogenblik in de gezinnen wonderlijk wel hebt gemaakt. Ik wil ook die dank genadig aanvaarden, maar wil ze ook sterken en helpen als ze zich voor de taak zien gesteld om in deze tijd kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Wil ze daarbij helpen en dat ze het ook van u zullen verwachten en ook inderdaad uw hulp zullen inroepen en wij met hen. Heren, dat is aan de ene kant een prachtige dienst, doopdienst. Dat zijn toch altijd diensten, heren, met een gouden rand daaromheen. Maar wij weten ook dat er onder ons zijn die ook hier graag zouden staan. Bij wie het er nooit van gekomen is en er ook nooit meer van zal komen. Dat is altijd aangrijpend. Ze zijn hier in de kerk en ook thuis. Gedenk ze, heren. Wees voor hen een vader, in de Heer Jezus Christus. Hier het bereidt ons een zegenrijke dienst en wij willen ook onze voorbeden voor u uitspreiden en dan bidden wij voor onze zieken. Bidden voor meneer Meuleman en zijn vrouw die verblijven in Zwolle, wees hen goed en erbij. Als het in uw raad kan bestaan, geef herstel. Datzelfde bidden wij ook voor meneer Van den Berg uit de Ridderstraat. En tevens ook voor zijn vrouw. Wat kan een mens in de zorgen zitten. Kan hij van getuigen en zijn vrouw ook. Met allen die hen lief en dierbaar zijn. gedenken? ze. Wij danken u ook met meneer Bakker. Dat u het zo hebt geleid dat hij weer in Hasselt mag zijn. Bij ons. Vanuit Kopenhagen. Uit het ziekenhuis. Weer, om, weer thuis. We willen ook onze dank. Genadig. Aanvaard, omdat we met z'n allen weten dat het ook heel anders had kunnen aflopen. We bidden ook, heren, voor meneer Kroes, die opgenomen is in de Hazelaar, die niet meer alleen kan zijn. Wees hem ook daar goed en nabij in de avond van zijn leven. Heren, we bidden ook voor allen die eenzaam zijn, voor allen die u zijn vergeten. Voor allen die zichzelf zo klein... zo hopeloos onbelangrijk weten. Voor ieder die geen blijdschap kent. Voor elk die onder druk moet leven. Voor ieder... wie gij één talent... geen tien talenten hebt gegeven. Ook voor allen die met scherpe tong... de ander ondoordacht bezeren. Ook voor ieder... Die in lang niet zong. Voor elk die het liefste moet ontberen, Maar ook voor allen die zich rijk beschouwen. Nog op zichzelf vertrouwen. En ook voor allen die een sterke dijk. Van haat rondom hun harten bouwen. Voor allen bidden wij heren. Ook voor de wereld waarin wij leven. Vol van natuurrampen. Overstromingen, aardbevingen, voor de vele vluchtelingen die, die geen uitzicht hebben. O heren, ontferm u zich over uw schepping en over uw schepselen en doe genadig uw koninkrijk komen. Heren, we bidden ook in het bijzonder voor hen die vandaag in het geheim moeten samenkomen. Of helemaal niet kunnen samenkomen. Onze vervolgde en verdrukte broeders in de verdrukking. Houdt gij hen vast en houdt gij hen staande. En doe ons daar vandaag zo ook aan denken wat een voorrecht het is. Dat we in alle vrijheid mogen samenkomen in een pracht van een gebedshuis. En mogen zitten onder de kathedraal van uw woord. Zegen ons, Heere, en zie ons aan in de Heere Jezus, uit genade. Amen.